Het komt niet vaak voor dat alle oppositiepartijen samen optrekken. De oppositie is bezorgd over de noodkreet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, over de opeenstapeling van taken en bezuinigingen waarmee ze worden opgezadeld. De oppositie wil weten of het waar is dat de VNG intussen zelf naar het Centraal Planbureau is gestapt om de haalbaarheid van de decentralisatie te laten onderzoeken oud Dutch commandant Tom Karamans is opgelucht en blij... dat het Openbaar Ministerie hem niet vervolgt... voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en genocide in Srebrenica in 1995. Dat zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Het OM zegt na onderzoek dat Karamans en twee anderen... niet verwijtbaar betrokken zijn geweest bij het Srebrenica-drama. We hebben eigenlijk vastgesteld dat wat zij de Nederlanders daar gedaan hebben...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 In Kelderkind loopt een historisch verhaal over een wolfskind en het fictieve leven van een jongen met een hazenlip door elkaar. Volgens de jury van de wouter prijs is het spannend en geweldig mooi geschreven. Oud-AX-directeur Rick van de Boog en het failliete entertainmentbureau van Marco Borsato hebben een schikking getroffen. Volgens de Telegraaf betaalt van de Boog een paar ton aan de Entertainment Group, het bedrijf van Borsato en enkele anderen. De ex-AX-topman was een van de aandeelhouders van TEG... en wordt verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van het artiestenbureau. De curator wilde zo'n 14 miljoen euro verhalen op Van de Boog. Het weer vanuit het zuiden en zuidoosten. Regen of motregenen. Het is 8 graden te Wadden en 13 in Limburg. Morgen in het noorden regen en 5 graden. In het zuiden soms zon en 13 tot 16 graden. In het weekend kouder met kans op sneeuw. Middagtemperatuur zondag, min 1 tot plus 3 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 30 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Eén file valt op op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er staat voor Soete Woude nog 5 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij. Leuke laptop.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 Tessel de Blok en Gerry Jochums. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u. Zometeen ons eigen politieke vragenuur, maar eerst dit: Politiek. Politiek. politiek, politiek. Het parlement. Het spel en de knikkers. Politiek, politiek, politiek, politiek. Deel 6. De wandelgangen. Met VVD Tweede Kamerlid Ton Elias. Kees van de Staag is nu aan het woord van de SGP. We even doorlopen, anders ziet de voorzitter ons en we mogen in die komen. We zitten nu eigenlijk een beetje achter de zaal, hè? achter de plenaire zaal. Ja, dit is dus die, die gang, hè? Die, als je in Den Haag op bezoek bent, dan kun je zien... als je in het centrum bent, dan kun je van buiten naar binnen kijken. Wij zien dus daar degene die ons gekozen hebben, maar zij zien ons ook. Ton Elias, als je kijkt naar deze bankjes naast de zaal... Uh, is dat gewoon een beetje om uit te rusten of hebben die nog een bepaalde functie? Nee, nou ja, je kan hier zitten, maar hier worden, hier worden beslist zaken gedaan. Ook tijdens debatten over bijvoorbeeld een motie. Uh, dus een verzoek aan de regering, gaan we dat en dat zus en zo doen. Daar praat je hierover met collega's. Nou, als je dat nou net iets anders formuleert, dan kan ik het ook met je eens zijn. En dan kan ik ervoor zijn. Dat wil zeggen aan mijn fractie, voorstellen om er volgende week voor te stemmen. En dan kan het gebeuren dat je in je fractievergadering door elkaar hoe kan je dat nou toch in hemelsnaam doen? Dat moet je niet doen. Dat gaan we niet doen, hoor. Dat gebeurt ook. Zijn hier grote deals gesloten, hier achter die plenaire zaal? Nee. Echt grotendeels uh, komen we zelden in de zaal of rond de zaal uh, tot stand. De laatste keer was bij mijn weten echt een grote deel was het pensioenakkoord, waarbij het vorige kabinet een deel maakte met de Partij van de Arbeid. Dat was Snachts om half één in de schorsing van de ministerskamer. Daar is toen die deel gemaakt. Die overigens daarna bij het Lenteakkoord weer onderuit geschopt is. Maar dat is een ander verhaal. We moeten een beetje stil zijn, natuurlijk, want de vergadering is bezig. Um, komen hier ook andere mensen dan Kamerleden? Ja, beleidsmedewerkers en uh, topambtenaren van uh, ministeries. Niet veel hoor. Per ministerie maximaal vijf, zes. Als het te gek wordt, dan uh, worden ze eruit geschopt. Daar letten de Kamerbodens op, maar ook de voorzitter zelf. Die zegt, wat is dat allemaal Ga daar eens een beetje in wieden. En dan gebeurt dat ook. Dus je loopt hier niet zomaar binnen. Lobbyisten? Uh, normale lobbyisten niet. Uh, Oud-Kamerleden hebben een pas. En er zijn Oud-Kamerleden die ook lobbywerk verrichten. Ik vind dat soms wel een beetje wringen. Ja, daar zou wat tegen gedaan moeten worden, of niet? Nou, het is meer in het gedrag. En ze zijn ook niet gek. Die gaan hier niet echt heel erg fanatiek lopen, lobbyen... van je moet dit en je moet dat en zo, zo, maar ze mogen hier wel komen. Vringt een beetje, vind ik. En gebeuren er hier nog andere dingen in dit gangetje zo achter de plenaire zaal? Ja, er wordt koffie gedronken en tonic. Dus het is ook wel gezellig. Nou, gezellig. De, de sfeer tussen Kamerleden die uh, het politiek met elkaar vaak oneens zijn, kan uitstekend zijn. Je hoort nu uh, van der stijl van de SGP op de achtergrond. Nou, inhoudelijk vervoer ik ongeveer alles waar die partij voor staat. Maar ik vind hem een hele plezierige en aardige vent. Ik kan zonder enig probleem ook op koffie met hem denken. Is het toch niet voor uh, de mensen in het land een beetje raar, hè? Want... Hier in de blauwe zaal, in de plenaire zaal, gaan jullie hard tegen hard. Wordt het debat echt fel gevoerd. En zodra jullie in deze gang zijn, is er een soort van collegialiteit. Ja, maar dat heb je toch ook in het bedrijfsleven. Uh, de voorzitter van de raad van bestuur van Egon... die uh, uh, kan een flink robbertje knokken... met de voorzitter van de raad van bestuur van Deltaloid. Uh, en toch een hele goede persoonlijke verstandhouding hebben. Het is, je moet elkaar... Ook iets gunnen, af en toe, vind ik. Je doet het toch ook een beetje samen. Uh, wij zouden nooit nu met de Partij van de Arbeid kunnen regeren. En op een normale manier compromissen maken. Maar ook elkaar iets gunnen en zeggen, joh, dat is meer voor jou en dat is meer voor ons. Als we niet ook de afgelopen jaren een normale collegiale verhouding hadden gehad. Ik stap nog regelmatig uh, bij de PVV aan de lunchtafel. En zeg, uh, man, hoe gaat het hier? Maak wat grappen en zo. Maar ik vind die persoonlijke verhoudingen van groot belang. Ton Elias, volgens mij mogen we hier niet zo heel erg lang staan, geloof ik. Hè? We zijn er nog niet weggeschopt? Een bijdrage van Klaas den Tek. Het Vragenuur, met vandaag... Dominique van Leijden, NOS, Frank Hendricks, eh, Algemeen Dagblad en SP-Kamerlid Ronald van Raak. Ronald van Raak, ik zag je op een gegeven moment eh, heftig eh, instemmend knikken. Was dat instemmend? En waar ging het over? Nou, dat was ontkennend, omdat de heer Elias zei dat het wel meeviel. viel met lobbyende twee, oud-Tweede Kamerleden. Oud-Tweede Kamerleden hebben een pasje, die kunnen dus overal komen die kunnen dus ook overal lobbyen. Ja, die zitten wel degelijk, uh, ook in het uh, ledenrestaurant, achter de Tweede Kamer. Die worden daar veelvuldig gezien Voorbeelden. en die zijn gewoon aan het lobbyen, hoor. Geef eens een voorbeeldje. Namen en rugnummer. <laughs> ja, dat is dan weer niet zo aardig. Nou, Oud-Kamerleden, u kunt ze zo invullen. Ja. <laughs> Maar wat wringt wat, wat daar aan dan? Nou, het is soms heel moeilijk. Want dat heb ik dus ook. Dan heb je een, een, een, een collega van een andere partij. Daar heb je bijvoorbeeld mee in een commissie gezeten. En uh, dat is, uh, dat, dat, hè, dan heb je jarenlang heb je toch uh, niet alleen gestreden, maar ook samengewerkt. En die kom je dan tegen. En dan uh, is het ja, leuk om iemand weer eens te zien. Dan ga je babbelen. En dan gaandeweg het gesprek blijkt steeds meer een lobbygesprek te worden. Dan denk ik ook van, ja, maar jeetje, zeg dat dan van tevoren. Hè? Want ik bedoel, wat bereik je hier nou mee? <laughs> ja, Dominique, vind jij de aanwezigheid van ex-Kamerleden hier uh, hinderlijk? Ik heb er geen last van, want ze vallen dus mij niet real lastig geweest. Ze die lobbyen, lobbyen uh, die, die, die, de huidige Kamerleden natuurlijk. Het ja. gaat vaak over uh, de tijd van de, van de JSF. Uh, was hier een oud-Kamerlid van D66 die... Ja. Uh, voor een ander vliegtuig aan het pleiten was uh, veelvuldig. Veel, ja, ja. Nou, ja, ja, ja. ja ik maar op, je hebt er geen last van. Maar kan je ze, kan jij ze, als, als journalist kan je ze gebruiken. Ze zegt dat je bent nou toch geen Kamerlid meer Je praat er met. Nou, uh, nee, nee, nee jongens. Zo nee, dat het werkt dat helemaal niet. Nee, nee ik heb vanmiddag genoeg mensen uh, die, die ik vragen kan stellen. om te weten hoe het zit. Uh, daar heb ik ook niet al die lobbyisten nog voor nodig hoor. Echt niet. Nee. <lacht> uh, Frank <lacht> Hendricks, uh, ben jij vaak te vinden in de wandelgangen? Vroeger achter de groene gordijnen in de van Daar was ik niet te vinden, nee. Maar in, in, ja, de wandelgangen. Dat, uh, en dan zie je net ook veel van die lobbyisten. Uh, Oud-Kamerleden, eigenlijk. Maar die werken dan ook vaak voor maatschappelijke organisaties. Het hoeft niet per se dus voor, uh, voor straaljagers te zijn. Het kan dus ja. ook voor. Uh, ja, zaken waar ze misschien als Kamerlid ook voor hebben ingezet. Tabakslobby of zo. De tabak. Om een ander onschuldig voorbeeld te noemen, ja. ja. ja. Oké. Okay. <laughs> eh, ze kennen, ze die... kennen de weg. Dus ik, ik snap ja. ook wel dat ze, dat ze dan na hun werk hier... misschien in sommige gevallen daar hun geld mee gaan verdienen. Ja, en dat snap ik wel. Alleen, ik vind dan eigenlijk dan... als je geen Kamerlid meer bent... dan hoef je ook eigenlijk geen pasje meer te hebben. Of... Ja, dat ben ja. ik het mee ja. eens. Ja. Dat is weer wat anders, precies. Um, dit was een illegale reportage van Klaas Tech dus. Ja. Nu Ach, even naar iets actueels wat de hele post speelt in Den Haag, dat is de gedachte dat gemeentes... die allemaal extra taken krijgen, daar eigenlijk niet het geld erbij krijgen wat daarbij hoort. En nu, de oppositie die het toch wel lastig vindt... om als geheel op te treden, dat is dus nu gelukt... want de voltallige oppositie keert zich tegen het kabinet... die naar die kwestie geen onderzoek wil laten doen. Uh, Ronald van Raak, dat is toch tot nu toe met deze oppositie uniek. Ja, maar het is ook een uniek voorstel. Het is ook uh, echt wel beschamend dat een regering zegt... wij gaan hard bezuinigen. Wat doen ze dan? Moeilijke taken op het gebied van zorg, sociale zekerheid... mensen aan het werk helpen, die gooien ze over de schutting bij de gemeente... Plus een dikke rekening ermee. Doe, doet u maar, het maar voor half geld. Dat is eigenlijk ook zo erg. En dan komt er nog bovenop dat Plasterk zegt: van ja, als u dan te weinig geld hebt, dan gaat u maar herendelen. En u hebt tot eind mei om, uh, om met herendelingsvoorstellen ja. te komen. Kijk, ik heb, we hebben eerder ook een minister gehad, Donner... Die had wein, dat was een goede minister... maar die had weinig uh, ervaring, weinig voeling... voor bestuurlijke verhoudingen. Ja. En een goede minister van Binnenlandse Zaken... is niet alleen maar vaak op televisie... maar die heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. En deze voorstellen laten het tegendeel zien. En ik, ik vind het ook goed dat de oppositie hier samenwerkt... en verantwoordelijkheid neemt. Maar ik zou ook heel graag zien dat gemeenten zeggen... van ja, kom op, zo doen we dat niet in ons land. Nee. Dominique, de oppositie, het kabinet heeft het moeilijk. Ze moeten op tal van terreinen wisselende meerderheden met de oppositie bij elkaar harken, dan is dit niet zo handig. Dan laat je toch een onderzoek doen. Wat kan jij daar dan nou schelen? Ja, maar jeetje, elk onderzoek wat je doet... dan moet je de uitslag wel serieus nemen natuurlijk. En het probleem is, er moet heel erg veel bezuinigd worden. En dat wordt gedaan door bijvoorbeeld uh, dingen die nu uh, in de AWBZ zitten... door die naar de gemeente te doen. Dat de gemeentes stad, die moeten ja. dan kijken of iemand wel of geen thuiszorg echt nodig heeft... wel of niet in een, in een verzorgings- of verpleeghuis moet... Dat moet allemaal nog vormgegeven worden. Dus ik zie ook ik zeg niet zo heel goed wat je nu zou kunnen onderzoeken. Ja, niet Zeg jij maar niet Maar je eigenlijk... weet al sowieso dat er veel minder geld voor is. Dus... Uh, als je eigenlijk zeg, je, uh, ja, als je een onderzoek laat doen, dan moet je dat ook serieus nemen. Daarmee zou je kunnen impliceren dat zij wel weten wat er uit dat onderzoek komt, dat dat niet gunstig zal zijn. En dat ze het daarom niet doen. Dus impliciet geven ze aan, jullie hebben wel gelijk... maar we laten het niet onderzoeken. Ja, maar ik weet dan nog steeds niet het antwoord op de vraag... Kan je dat wel onderzoeken? Kan je nu onderzoeken uh, wat er gebeurt als je die taken overdraagt? Want die, die gemeentes die hebben dat nog helemaal niet georganiseerd. Dus wat ga je nou precies onderzoeken? Ik snap dat niet precies, nou, je, kan, je kan dingen onderzoeken. Uh, Dank uh, je wel. Je kan onderzoeken <lacht> wat de financiële positie van de gemeente nu is. Nou, dat blijkt nu al dat dat dik kort is. En je kan ook kijken of uh, dit soort decentralisaties... Uh, of dat geld kost of geld oplevert. De gemeen, de, de, het Rijk, uh, de overrijksoverheid gaat ervan uit dat dat dik geld oplevert. Maar ervaringen hier elders in het verleden laten zien... dat dit soort decentralisaties, reorganisaties, herindelingen... Heel veel geld kosten. En ook structureel geld blijven kosten. Dat kun je op een rij zetten. En dan heb je als Kamer in ieder geval... Uh, niet dat de ene met het ene onderzoekje komt, maar met het andere. Maar dat we een meer gemeenschappelijk speelveld ja. hebben. En dat is voor het debat altijd gunstig. Nou, Frank uh, Hendricks, uh, laten we ervan uitgaan... dat zowel Dominique als Ronald van Raak dat die gelijk hebben. Dat het a, uh, waarom zou de overheid dat doen? Ja, uh, want de consequenties moet je serieus nemen. En wat onderzoek je eigenlijk? Nou, Ronald van Raak zei, hey, je kunt wel wat onderzoeken. Neemt allemaal niet weg dat je zo de oppositie tegen de haren instrijken, terwijl je ze nodig hebt, niet handig is. Nee, maar het is, dat is zo. Maar het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van dit uh, regeerakkoord. Het gaat om veel geld. Het gaat om heel veel geld. En uit de angst is he, ze willen de rekenkamer, dat de rekenkamer dat onderzoek gaat doen. En dan zou natuurlijk best uit de voren kunnen komen... dat dat uh, een beetje onrealistisch is om zoveel geld te besparen... en tegelijkertijd door die taken over te dragen eigenlijk... Dus uh, ja, ik, ik snap wel de huivel om, dat, om in te stemmen met dat onderzoek. Omdat, ook omdat het weer tijd gaat kosten, dan loopt alles weer vertraging op. En het, zit allemaal, het is allemaal al in. En begooid. ze moeten een deal maken dan uiteindelijk, die zeker geld gaat kosten... Uh, de teller loopt op. Ja, de teller dat loopt is het. Ja, Dat geldt bij iedere onder ja. onderhandeling hè, die ze nu voeren... op die verschillende ja, borden die jij ook uh, net beschreef. Dus dat, uh, dat maakt het allemaal heel erg gecompliceerd. Maar goed, over dit voorstel... He, zeker ook met die dan dan de gemeentes moeten fuseren tot 100.000 plus gemeentes. Nou ja, en, en de provincies moeten samengaan. Ja, er bestaat toch al heel veel twijfel over of dat, of dat echt haalbaar is. Maar Plasterk gaat nu het land in om met de burgers te spreken. Dus het zal oh, goed komen, toch? Ja, maar Nee, de... het, wordt, het is natuurlijk allemaal heel moeizaam. En het wordt verschrikkelijk moeilijk. Maar uh, uh, aan de andere kant, dat er op de AWBZ bezuinigd moet worden... omdat dat echt allemaal schreeuwend uit de hand loopt... Dat wordt wel weer gedeeld door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Waaronder ook oppositiepartijen. Alleen, het gaat altijd om de manier waarop. en Wie mm -hmm. krijgt er dan nog wel zorg? Wie niet? Hoe organiseer je dat? Ja, dat, dat moet echt uh, de toekomst nog gaan uitwijzen. Dus ik denk dat het ook heel moeilijk op dit moment al te onderzoeken is... of dat wel of niet haalbaar is. Maar over die schaalvergroting van gemeenten bijvoorbeeld... Ik heb al sinds 2003, toen ik in de Senaat kwam, ervaring met herindelingen. En elke herindeling in Nederland heeft altijd veel geld gekost... En er stond altijd een grote bezuiniging ingeboekt. Dat weet iedereen... Hm? En dan is het als je met dit soort voorstellen komt. En dan zegt de en dan VVD zit je dat komt omdat ze nieuw stadhuis altijd uh, gaan bouwen, nieuw gemeentehuis <laughs> ja, gaan bouwen. Dat is ook. Ja, ja, nee, vaak maar, waar, Ja, ja, dat klopt. Maar her herindelen, dus her herstructureren, zoals ze dat zo mooi noemen, gewoon de zaak op zijn kop gooien en opnieuw beginnen, dat betekent dat heel veel energie van die ambtenaren niet meer naar de AWBZ of de jeugdzorg of mensen aan het werk gaan, maar dat dat heel veel intern, richt. Ja. grootschaligheid wordt nog eenmaal duurder. Meer lagen, meer regels. Er zijn veel onderzoeken ook gedaan. Eh, ook door de Rijksuniversiteit Groningen. Eh, die houden dat allemaal netjes bij. En ja, we elke herindeling. Het kost geld in plaats van dat het oplevert. En op deze manier bezuinigen. Kijk, ik ben niet tegen bezuinigen. Maar je moet het wel eerlijk doen. Hm. En om het Samson te spreken. Dit is niet het eerlijke verhaal. Ja, maar nogmaals. Elke keer als de oppositie tegemoet komen. Dan kost een zak geld. En zo blijft er helemaal van die bezuinigingsdoelstelling geen bal over. Ja, dat is ook de vraag dat, dat je dat moet doen. Maar het is ook de maar ja, en, Op deze manier moet je, maar je maar of je dat moet doen. Maar dus. dat je, ik hoor je dat zeggen, maar denk je niet stiekem: wat je mij het schelen is, mijn pak je niet. Nee, want daarvoor ben ik niet in de politiek gegaan. Oké. Okay. Frank Hendricks, durf jij te voorspellen hoe dit afloopt? Met deze ja? de operatie? Is... Een deal, een compromis? <coughs> of dat onderzoek er komt. Ik denk uiteindelijk dat er een onderzoek moet komen. Ik vind het verweer ook vrij slap door te zeggen: ja. Als we een onderzoek gaan doen, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat we niet dat dat de ja. conclusie is dat we niet moeten doen. Ja, dat is inderdaad. Ja, het schijnt dat de gemeente al gevraagd hebben aan het CPB om het dan te doen. Ja, ja. ja je kan natuurlijk altijd wel kijken of er bijvoorbeeld niet uh, over tien jaar uh, nog zoveel meer ouderen bij zijn gekomen. dat waar je het nu op berekent dat het nog een beetje haalbaar is, maar dat het over tien jaar helemaal niet haalbaar is. Dat soort dingen kan je natuurlijk wel bekijken hoe het ja. met, met de bevolkingsontwikkeling uh, uh, en zo uh, loopt. Maar dit. dit, dit het wordt helemaal niet een deal op die manier. Het wordt gewoon een enorme worsteling om die AWBZ-bezuinigingen er sowieso door te krijgen. Want het ligt zo vreselijk gevoelig. Hm. Het gaat over dementerende ouderen, over gehandicapten, et cetera. En daar moet, we, moet wel 4 miljard op bezuinigd worden, op ja. hoe dat nu geregeld is. Dus daar gaat sowieso een heleboel van af. Vandaar ook de heftigheid, omdat het zo gevoelig ligt, de heftigheid van het ja. debat. Ja. Gaan we even over Koninkrijksrelaties? Ja, iets anders. Wat ook. Koninkrijksrelaties uh, opwekt hier <laughs> in Den Haag. Uh, de Ronald van er is ja. een debat. Je bent daar even uitgelopen voor ja. ons. Um, een conferentie met, zelfs. Een conferentie. Ja. ja. Met um, de overzeese delen van ons Koninkrijk. Ja. En de sfeer is niet bepaald prettig. Nee, dat dus nooit. We nee. Hebben, maar dat uh, komt ook omdat u uh, uh, uh, bijvoorbeeld, maar ook nog andere partijen. De uh, mensen daar die daar de zaak besturen, altijd als maffia en corrupt en uh, niet te vertrouwen ah, opzij yes. zetten. En eigenlijk moeten we van ze af. Ik kan me voorstellen dat de sfeer niet. Bevordert. Ja, nee, maar ik, ik veroordeel niet. Ik constateer. Ik oh. heb, uh, we hebben drie landen, Aruba Curaçao Sint Maarten. En daar is echt wel van alles aan de hand. Uh, we hebben 1,5 miljard euro schuldkwijtschelding uh, gedaan in 2010. We hebben regels gemaakt, we hebben geprobeerd een nieuw begin te maken. En het eerste wat op Curaçao gebeurde is dat de maffia aan de regering kwam... de veiligheidsdiensten leeggeroofd, de leeg leeggeroofd... honderden miljoenen zijn verdwenen. Je constateert, maar je veroordeelt niet. Dit is een constatering. En op Sint Maarten, ja, we zitten nu dus met mensen te praten... en daar moet ontzettend hard bezuinigd worden op de toch al heel arme bevolking... terwijl de, de, de, de, de eilandsraadsleden... Nou, Sint Maarten, dat is ongeveer de grootte van een klein Nederlands stadje. Die krijgen meer dan 10.000 euro in dollar in de maand. En vandaag weer het nieuws dat een van de leden, I I Illich... Uh, geld aangenomen heeft in een bordeel. Ook namens de minister van Justitie. Uh, om vergunningen te krijgen voor uh, illegale dames... uit de Dominicaanse Republiek. Het, het is gewoon ook een hele foute boel. Als, als Ronald hm. van Raak zegt, Dominique, uh, uh, hij constateert... dan mogen wij ons er misschien over verbazen... dat we tot nu toe voornamelijk toch de SP en de PVV horen. Maar dat andere partijen weer... Nee, andere partijen zijn het uh, volledig met de SP eens. Want, maar? ja. Uh, we, we veroordelen in, vanuit Nederland altijd dat soort dingen. Maar uh, uh, het zijn overzeese gebieden en het, het is niet meer van ons, zeg maar. Dus we hebben er eigenlijk niks over te zeggen. Nee, nou, dat, dat, is dat, is dat maakt een, het natuurlijk wel een dat beetje. Dat is een ingewikkeld. interessant misverstand, wat ik ook in 2010 hier <laughs> uitgebreid heb aangekaart. We hebben nieuwe landen gemaakt, autonome landen. Maar het statuut is hetzelfde gebleven. Dus we hebben autonome landen... maar wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor goed bestuur. Kijk, op het moment dat Sint Maarten zegt... wij worden onafhankelijk... of op het moment dat uh, Wiels woord houdt en zegt... Curaçao wordt onafhankelijk... dan klopt het dan, gaat het, dan gaan we er niet meer over. Maar in de huidige statuut... Mm -hmm. waar ik tegen was... trouwens ook de VVD tegen was... Uh, zijn wij nog steeds verantwoordelijk voor goed bestuur? Alleen we hebben geen enkel middel om dat af te dwingen. behalve heel veel geld geven, waardoor het nog erger wordt. En wat gaat u er dan nu aan doen? Nou, het enige wat we kunnen. Nou, in 2010 is het echt bijzonder misgegaan. omdat toenmalig minister Pechtold. anderhalf miljard schuldsanering had toegezegd. voordat er onderhandeld werd. Terwijl dat had natuurlijk andersom gemoeten. Dan hadden we een nieuw statuut kunnen maken. Nu zitten we echt in de ketenen van het Koninkrijk. We zitten nu vast. We, zitten in het in we kunnen er nu niet meer uit. De eilanden kunnen er een rommeltje van maken, zoveel als ze willen. En wij moeten betalen. Dat zijn nog steeds de verhoudingen. En dat is gewoon niet acceptabel. Nou, dat dus wat aan... gaat u nou doen? doen? Bedoel... We, zullen, we, zullen, we zullen als Nederland in ieder geval moeten zeggen... dat wij die verantwoordelijkheid niet meer kunnen nemen. Wij kunnen niet wat, meer wat betekent verantwoordelijk dat? zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat Op wij uh, geen, geen geld meer kunnen geven. Want dat gaat echt naar die Helemaal verkeerd. Mm -hmm. mm -hmm. Dat gaat naar meneer Corallo gaat het op Sint Maarten. Die gezocht wordt door Interpol. En connecties heeft met de Siciliaanse ja, maffia. Je nee, hebt voorbeeld Geen geld, maar ook internationaal duidelijk maken dat, dat wij die verantwoordelijkheid niet meer kunnen dragen. Ja, maar dat, We hebben natuurlijk al okay. recentelijk op Curaçao het uh, hele gedoe met schotten gehad. Uh, ja. En er is ook een rapport ook over geschreven in de opdracht van uh, de koninkrijk. Van, van, van onder andere de van minister van Binnenlandse Zaken, daar Donner van, door Roosmuller. Nou, dat was spannender dan, <laughs> dan iedere triller ja. met, uh, ja. uh, uh, uh, uh, met de omkomen. En bedreiging. En, en toen hebben we eigenlijk ook niks kunnen doen. Uh, dus ja, we zitten inderdaad gewoon... Er is vrij weinig mogelijk, denk ik. Dus we zullen... We zullen ja, van, een afstandje, van een afstandje... Ja, er zit vrij weinig op. Tenzij dat je, als wij verantwoordelijk zijn voor het goed bestuur... Ja, dan, dan is de ultieme consequentie misschien dat je het leger stuurt. Ja, uh, ja we zouden de boel over willen nemen. Maar ja, ja, maar, maar is dat is iets meer. wat we dus niet willen. We gaan niet het leger sturen. Maar dit is ook iets, en ik wil dan niet zeggen, ik had gelijk. Maar dit is exact waar ik in 2010 voor heb dan gewaarschuwd. Dan ik had gelijk. En waar ook de VVD voor heeft gewaarschuwd. Dat is ook de reden waarom ik nu met André Bosman van de VVD optrek. Maar destijds hebben A en CDA hier, hier goedkeuring aangegeven. En ja, ik denk dat dat een historische fout is geweest. Want nu doen we het dus weer fout. Oké. Okay. Uh, laten we eens even gaan naar uh, de perikelen van dit kabinet. Alsof we het daar niet de hele tijd over hebben. Maar premier Rutte die was gisteren bij zijn partijafdeling in Zeist. En volgens uh, uh, Volkskrant Mobiel, die daar verslag van deed, de hele ochtend... Uh, moest hij diep door de stof. Maar we hadden het er even over, Dominique van der Heijden. Jij zei, nou, dat viel reuze mee. Hij kaatste de bal met name terug. Ja, hij, uh, ik, ben, ik ben er persoonlijk niet geweest, maar een collega van mij... die zei, hij was eigenlijk heel relaxed en uh, hij heeft wel een beetje aan de bar... Natuurlijk gesproken dat het kabinet een rotstart heeft uh, gemaakt. Nou ja, dat is uh, de grootste open deur die je zo nog kan uh, zeggen. Dus um, hij, ik, als ik Rutte nu zie, dan zie ik iemand die uh, het nu ook uh, even maar gewoon uh, stapje voor stapje bekijkt. Want... En niemand weet precies waar dit allemaal gaat eindigen. We maar zijn hij is nu wel ontspannen? Van... Of maakte die een... Uh, nou, een, een, maakte een beetje een ontspannen. Ja, ik, ontspannen zoals je kan zijn... als je het boel niet, ja. eh, toch niet helemaal in de hand hebt, nee. zeg maar. Of ja. helemaal niet. Van Hendrik, was ja, jij erbij? Nee, een collega van mij was er ook. We hebben er ook een verslag van gedaan. En op zich, het publiek was ook wel welwillend, hoor. Het was niet zo uh, als eerder bij die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Dus hij kwam, uh, kreeg één kritische vraag. En toen werd hij ook meteen wel een beetje prikkelig. Maar ja, het is inderdaad zo dat hij natuurlijk op dit moment niet het roer in handen heeft. Het is nee. sociaal overleg uh, vindt nu plaats. Dan moet het kabinet moet eigenlijk afwachten wat daaruit komt. Ja. En uh, dan moeten ze nog zien, uh, steun zien te verwerven in de, in de Tweede en Eerste Kamer. Ja. Uh, Wouter Bos die gaf de, het journaaien, opinieleiders... maar toch wat minder, oh. met name het journaaien, voor, voor hun flikker. Namelijk door te zeggen... Uh, aan de ene kant uh, deugt het kabinet niet, want ramp na ramp na ramp. Maar aan de andere kant is het ook zo. soort uh, doorbreken het taboe van uh, wij hebben een regeerakkoord... en daar valt hij over te praten. Ja. Nee, we zoeken andere meerderheden. Uh, en hij zegt, ja... Uh, als je de meerderheid gebruikt, dan ben je rigide. Gebruik hem niet te beter slap. Ja, maar Allebei is... kan niet waar zijn. Ik vond, het, vond je gesproken? Ja, nee, ja, nee, niet echt, maar ik vond het ook vrij lachwekkend. Want hij, hij, doet het het nu net, hij doet nu net alsof dit een, een bewuste keuze is ja. geweest. <laughs> en bovendien, toen die kritiek er was destijds... Hè, over die dichtgetimmerde regeerakkoorden... Toen, toen reageerden al die politici heel afwerend. Het was allemaal onzin. En Borgenstein ja. zei hoe saai de politiek, hoe gelukkiger het land. Nou, als dat waar is, dan is het land nu denk ik niet heel erg gelukkig. Dominique, had jij dezelfde reactie? Nou ja, ik vond het een merkwaardig verwijt. Want hij doet inderdaad net alsof het kabinet dit nu voor zijn lol aan het doen is. Terwijl er is helemaal geen overtuiging, ideologisch. Ja, precies. We hebben overal een meerderheid, maar wij doen het lekker zo. Het is nu ook zo. We hebben het gezocht. Naar een zo breed mogelijk draagvlak en zo. Er is gewoon een groot probleem. Namelijk, er zijn zeer ingrijpende besluiten. Zijn ze van maar er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. En uh, er was een groot probleem in de, in de polder. Dus als je de rust wil bewaren, dan, dat is dan de redenering... dan moet je toch uh, zorgen dat, dat er in de polder wat gebeurt. En daarna, uh, als de polder dan besluit om een heleboel dingen vooral niet te doen... dan komt de rekening hier te liggen. Dus dan moeten ze alsnog gaan zoeken uh, hoe ze de maatregelen die ze, die ze van plan waren te doen... Of ze die er dan nog wel doorkrijgen of niet. Dus het is echt een levensgroot probleem. Ja. En is dat probleem zo levensgroot. dat je je eigenlijk nu nauwelijks meer één dossier kan voorstellen. waarbij het, het niet weer deze hele weg gaat? Zal elk alles wat er maar ter tafel komt. deze moeizame gang naar de oppositie. Ja, ja Daarom wilde naar... Samson natuurlijk zijn grote Oranje-akkoord. Om, om dan de, al die losse eindjes in ja. één keer aan elkaar te gaan knopen. En da daarmee liep hij veel te hard van stapel. Dat zo kan namelijk helemaal niet. dat hij excuses Ronald van Raak moest aanbieden tijdens het debat. Van het sorry ook, dat ik wat hard loop. Het was ook schandalig om daar uh, de koning of de, de inhuldiging bij te betrekken. Nee, voor de verkiezingen hebben we... Het kon linksaf, het kon rechtsaf, maar het moest in ieder geval stabiel. Want we hebben een crisis. Dan moet je iets stabiel doen. Dan moet je mensen zekerheid bieden op wat voor manier dan ook. En ja, wat we na de verkiezingen hebben gezien is alleen maar het organiseren van instabiliteit. Door met twee partijen op elkaar, bij elkaar op schoot te gaan zitten wat niet past. En dan allerlei akkoordjes te gaan sluiten die slecht doordacht zijn. En dat is het allerbelangrijkste. Het is slecht doordacht. Het regeerakkoord was slecht doordacht. Het woonakkoord was slecht doordacht. Het is allemaal slecht doordacht. Haastwerk, cijferswerk. En, en dat de onzekerheid alleen maar. En ja, we zitten in een crisis van gebrek aan vertrouwen in de politiek en in de economie. En het kabinet wakkert het aan. Frank dat... Hendricks? Ja, ik, bedoel, ik vond het ook wel opmerkelijk dat hij al zei... Ja, kijk eens, ze hebben binnen een week een aanvullend pakket gepresenteerd. Daadkracht. Aller, ja. Ja. Ja. Alsof dat inderdaad zo'n uh, recept voor succes is geweest de afgelopen maanden. Die snelheid en daadkracht. Dus ja ik, ik denk inderdaad dat, uh, ja, dat je toch serieus kunt afvragen... of niet dat nieuwe spanningen leidt ook binnen de coalitie. Want ze hebben destijds uitgeruild. Hè? Ieder kreeg uh, een, een cadeau. Iedereen mocht iets uitkiezen wat het graag uh, zou, zou gebeuren. Maar nu wordt die hele mix eigenlijk aangetast doordat allerlei partijen van buitenaf daar invloed op kunnen uitoefenen. Dus je kunt je afvragen of dat niet ook die verhouding tussen PvdA en VVD binnen de coalitie onder druk gaat zetten. Dominique als laatste, tot aan de kroning redden ze het wel. Ja, nou ja, dat weet ik niet. wel. Kijk, het is echt heel belangrijk wat er gebeurt tussen werkgevers en werknemers. Als die met elkaar echt af gaan spreken, we doen heel weinig of niks dan uh, is dat een groot probleem. Als ze er helemaal niet uitkomen, is dat een heel groot probleem. Want andere partijen in de Tweede Kamer... die zullen, moeten dan de brokken gaan oprapen. Die hebben daar geen zin in. Het CDA heeft daar geen zin in. Uh, D66 die wil best meedoen, maar dan moet er juist heel veel gebeuren. Dus dan moet er juist meer gebeuren... dan wat de vakbond onacceptabel vond. Hoe ga je al die belangen bij elkaar brengen? Het zou inderdaad wel een huzarenstukje ja. zijn als het wel lukt. Dominique van der Heijden, hartelijk bedankt. Frank Hendricks en Ronald van Raak. Lucella Carrasso zit in Hilversum voor het Radio Zeker. E journaal Goedemiddag. We Hai. volgen behalve de politiek hier ook de politieke ontwikkelingen in Kenia. En we hebben uiteraard reacties op het besluit om Dutchbed-commandant Karamans niet te vervolgen. Dat na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Bedrijven hebben vorig jaar minder geld uitgegeven aan televisiereclames. In 2012 werd in Nederland 962 miljoen euro aan tv-reclames besteed. Vijf procent minder dan in 2011. De oorzaak van de achteruitgang is de economische crisis. Bedrijven hebben daardoor minder te besteden. De Russische danser die opdracht hebben gegeven voor een aanslag met zwavelzuur... op de artistiek leider van het Bolshoi-ballet... is officieel in staat van beschuldiging gesteld. Op het misdrijf staat een maximumstraf van 12 jaar. Volgens de politie in Moskou betaalde de danser Pavel Dimenchenko... de twee mannen die de aanslag uitvoerden... samen omgerekend zo'n 1250 euro. oud ajax directeur Rick van der Boog... en het failliete entertainmentbureau van Marco Borsato... hebben een schikking getroffen. De ex ajax topman was een van de aandeelhouders van TEG... en wordt verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van het artiestenbureau. De curator wilde zo'n 14 miljoen euro verhalen op Van der Boog. Volgens de Telegraaf betaalt Van der Boog een paar ton. En de afgelopen jaren is het aantal migranten in Nederland uit EU-landen fors gestegen. Volgens cijfers van het CBS waren er in 2012 bijna 600.000 EU-migranten in ons land. 153.000 meer dan in 2007. En van die 153.000 komt het grootste deel uit de nieuwe EU-landen zoals Polen, Roemenië en Bulgarije. En dat zijn hoofdpunten. Awb Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een vrij bescheiden avondspits... met minder lange files dan. Gebruikelijk. De meeste files staan in de Randstad, in totaal 50 kilometer. Er zijn weinig files die opvallen. De langste staan op de A6 en richting Jouren... tussen Oosterzee en knooppunt Jouren, 7 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen voor knooppunt Jouren, 4. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en knooppunt 1 wijk, 7 kilometer.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 Zijn diepgekoesterde afkeer van communisme leidde tot een onverwachte politieke carrière... waarvan de invloed op het Amerikaanse leven nog steeds voelbaar is. Een portret van de badmeester die uitgroeide tot de machtigste man ter wereld. In VPRO Import. Reagan. Vanavond om tien voor twaalf op Nederland 2. Het NOS Radio in Journaal. Lucela Carasso. Goedemiddag, u hoort komend uur bij ons de twee partijen in de zaak Karremans. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops en Lisbeth Zegveld, de advocaat van de nabestaanden van Srebrenica. En waar Michael Bogert zijn omgeving gisteren spaarde, ging Rasmussen vandaag voluit. Veel details over doping in de Rabobus. En wel of niet de CITO-scores op scholen openbaar maken, dat is de discussie die in Den Haag gestart is. Daarom is verslaggever Jeroen de Jager in Amsterdam op een school. Jeroen, uh, en is dat een school waar de cito score openbaar wordt gemaakt? Het is de Blauwe Lijn, uh, Lucella, hier in uh, Amsterdam-Zuidoost. Een, een, een redelijk zwarte school. En in Amsterdam maken alle scholen, alle basisscholen... hun CITO-scores openbaar. Dat is sinds... Eind jaren negentig is dat begonnen in Amsterdam-Noord. Toen heeft een, een ouder op een gegeven moment via een, een wet openbaarheid bestuur een procedure gestart. Zijn die gegevens naar boven gekomen en sindsdien is het langzaam gemeengoed geworden dat dat gebeurt sinds 2007. Uh, wordt het zelfs gemeentelijk geregeld en, en, en staan ze gewoon op de site. Kun je ze overal vinden. En uh, ja, dan is een beetje de vraag, gaan ouders daar naar kijken? Uh, beslissen ze op grond van die, van die scores of ze kiezen voor een bepaalde school? En mijn indruk, eerlijk gezegd, is dat dat allemaal nogal genuanceerd uh, ligt. In ieder geval het komende uur, uh, of komende twee uur... Uh, onderzoek naar de gevolgen van dat openbaar maken van die CITO-scores. Dan het uh, nieuws over Oud-Dutchbed-commandant Tom Karemans. Hij wordt dus niet vervolgd door het Openbaar Ministerie voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en genocide in Srebrenica. Ik heb contact met Liesbeth Zegveld. Zij is advocaat van de nabestaanden van uh, de genocide. Goedemiddag, mevrouw Zegveld. Uh, Karemans en ook trouwens twee andere leidinggevenden, die worden niet vervolgd, zei ik net. Uh, hoe reageren uw cliënten, de nabestaanden, hierop? Ja, gefrustreerd, teleurstellend. Ik zouden ook willen dat het dossier een keer gesloten zou, uh, zou worden. Maar dan wel met een uh, ja, beslissing waar zij ook mee verder kunnen. En die recht doet aan uh, wat hun familieleden is overkomen. Ja, het Openbaar Ministerie heeft er erg lang over gedaan hè, om een beslissing te nemen. Uh, nu ja. was er een advies van de Reflectiekamer, een soort landelijke adviescommissie voor het Openbaar Ministerie. Die hadden gezegd, uh, ga over tot vervolging. Wordt de Reflectiekamer vaker genegeerd? De bevindingen van de reflectiekamer zijn niet openbaar. Ik heb, ik heb ook begrepen dat in deze zaak ze een positief oordeel hebben gegeven. Ja, dat hebben wij ook als NOS begrepen van meerdere bronnen. Ja. ja. Nou ja, kijk, je schakelt een reflectiekamer alleen maar in... als openbaar ministerie als je iets met de zaak wil. Als je er niks mee wil, dan heb je geen behoefte aan een nadere reflectie. Um, dus daarna is er iets misgegaan. En die indruk die heb ik ook wel gekregen dat er uh, ja, met dat positieve oordeel... er daarna nog een ronde is ingebouwd ja, waarvan ik de indruk had van... Um, we moeten er eigenlijk toch vanaf en hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Ik, heb, ja, ik moet ook zeggen dat het uit de procedure is gevolgd. Ik uh, ook wel afleid dat het uh, niet een zuiver juridische beslissing is geweest. Deze. En, en waar doelt u dan op dat het een politieke beslissing is geweest? Ja, mede ben ik bang. Te lang, uh, te veel uh, uh, verschillende stappen gezet die niet met elkaar te rijmen zijn. Um, zoals, ook... zoals bijvoorbeeld? Welke stappen zijn niet met nou, elkaar ja. te rijmen? Je begint met een feitenonderzoek. Het is natuurlijk een, uh, feitenonderzoek is niet iets wat ons wetboek van Strafvordering kent. Het is ook maar ministerie doet strafrechtelijk onderzoek of, uh, of niet. ze uh, doen niks, dan, dan willen ze dus niet aan de zaak beginnen. Nu hebben ze drie jaar lang een feitenonderzoek gedaan. Uh, dan nemen ze vervolgens nemen ze natuurlijk een beslissing die uh, uh, over hele ingewikkelde en zwaarwegende materie gaat. Dan vraag je af, kun je dat nou doen op basis van een onderzoek waar je je bevoegdheden niet hebt ingezet? Want er is een... Puur een raadpleging geweest van openbare bronnen, die u en ik ook allemaal kunnen lezen. U bedoelt, er zijn geen getuigen bijvoorbeeld gehoord? Nee. Er zijn allemaal bronnen geraadpleegd die niet uh, zijn samengesteld met het oog op strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het NIOT en de parlementaire enquêtecommissie en ja, allemaal politieke en historische bronnen. Uh, maar niet, niet met het oog om op vast te stellen, zijn hier uh, hein, strafbare feiten gepleegd. Ja, ik heb dat ook niet eerder gezien dat het zo gaat. En ik, ik kan niet anders vaststellen dan dat er. Aan alle kanten, ja, is getrokken. Links en rechtsom. En uh, nou ja, dit is het de eindbevinding. En daar zullen we het mee moeten doen uh, voorlopig. Want u bedoelt dus eigenlijk dat het kabinet heeft gezegd tegen het Openbaar Ministerie, doe maar niet, laat maar zitten deze zaken. Is, is dat wat u dan vermoedt? Nou, ik weet niet precies hoe zoiets in zijn werk gaat. Ik zie alleen dat dit uh, dat dit niet een rechte lijn is die van het begin tot het eind is gevolgd. Ik heb, ik heb te veel signalen dat ik denk van nou. Uh, ja, hier is meer aan de hand. Moet je dan, als het allemaal zo ingewikkeld is... moet je dan zelf toch een beetje op de stoel van de rechter gaan zitten. Moet je dan niet eens een keer zeggen... laten we dan ofwel onze bevoegdheden volledig inzetten... en gewoon all the way gaan en een zuiver onderzoek doen... en alle betrokkenen daarbij horen. Betrekt de slachtoffers bijvoorbeeld ook eens. Die hebben niet onbelangrijke stem zouden ze moeten hebben in dit geheel. Ze zijn helemaal niet gehoord. Uh, doe dan een goed onderzoek. En als het dan zo ingewikkeld is, leg het dan uiteindelijk voor aan een rechter. En dan kan die beslissen hè, wat er mee moet. Maar is dit dan nog een kwestie die het OM op deze wijze kan afdoen... als het kennelijk zo complex is en zoveel haken en ogen heeft? En u gaat dan... nu proberen via, via het Hof om uh, ervoor te zorgen... dat het OM alsnog tot vervolging overgaat? Ja, de, ja, de rechtsmiddelen zijn de artikel 12-procedure. Overigens kom je dan bij het uh, militaire Hof in uh, Arnhem uit. Er zit ook een uh, militair lid, zit in die rechtbank... dus we moeten maar eens kijken wat dat uh, gaat brengen. Uh, maar Hoezo? Of, uh... Hoezo? Wat, wat vermoedt nou ja, u dan? Goed, dat hij niet partijdig is? Dat hij partijdig is? Nou, ik moet zelf wel zeggen dat ik in dit dossier... Uh, uh, liever niet bij een, uh, een hof uitkomt waar ook militaire leden zitten. Nee, ik zou dit liever uh, door pure burgers uh, uh, laten beoordelen. Maar goed, uiteindelijk komen we dan bij het Europese Hof... voor de Rechten van de mensen uit in Straatsburg. En daar gaat deze beslissing wel onderuit. Want het Openbaar Ministerie moet in dit soort ernstige gevallen de zaak goed onderzoeken. En dat is sowieso niet gebeurd. Maar ja, dan zijn we wel vijf jaar verder. En in die zin, uh, ja, uh, we zijn nu al 18 jaar na de feiten. Uh, een strafzaak zou uh, idealiter wat eerder uh, opgepakt moeten worden. En niet uh, 20 tot 25 jaar na de feiten. U geeft het in ieder geval niet op. Dank voor uw reactie, mevrouw Lisbeth Zegveld. Dank u wel. Graag gedaan. En later dus een reactie van Geert-Jan Knoops, de advocaat van Carabans. Bonnie Tyler is dit jaar de Britse kandidaat... voor het Eurovisie Songfestival. Dat wordt gehouden op 14 en 16 mei in Zweden. Ze is al 61, de zangeres uit Wales... en ze zegt vereerd en opgetogen te zijn over haar uitverkiezing. Bonnie Tyler had in de jaren 80 natuurlijk wereldhits... met Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. It's a heart. Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're die dus voor het Eurovisie Songfestival. Ze kan gaan strijden met Anouk, Bonnie, Taylor, Tyler. Willemijn Hoemberg, goedemiddag. Hoi, Jij bent goedemiddag. hier voor het weer. Grote verschillen vandaag? Ja, enorme verschillen, vooral in uh, temperatuur. Er wordt momenteel echt een strijd boven ons hoofd uitgevoerd... tussen koude noordelijke lucht en warme zuidelijke lucht. En dat resulteerde vandaag in zo'n 5 graden op de Wadden... en 15, bijna 16, zelfs in het zuiden van het land. Dus echt uh, in het zuiden nog volop lentegevoel. Ja, en die strijd die duurt nog even voort. Ik denk dat morgen met een snijdende oostenwind in het noorden echt koud aanvoelt. Dat je echt een dikke jas nodig hebt, in het zuiden wordt het opnieuw zo'n 15, 16 graden. Morgen overdag, grootste deel van de dag, wel um, droog. En er gaat langzaam ook een beetje verandering in, uh, in komen. Want de wind draait richting het uh, noordoosten. En die brengt kou met zich mee. En uiteindelijk gaat de neerslag die er gaat vallen ook wel omslaan in de vorm van regen richting... Sneeuw, sneeuw? Misschien ook een wit, ja. wit, wit, wit laagje. Zit dat er nog in? Ja, ja we zouden zondagochtend zomaar wakker kunnen worden met een uh, wit sneeuwdekje. Maar het is nog qua timing en qua hoeveelheden zitten nog grote onzekerheden in. Het enige wat eigenlijk vaststaat is dat we echt die warmte achter ons laten voor heel Nederland en dat we de kou weer in gaan ja, allen. En, en, en ook koude nachten. Ja, dat betekent ook koude nachten. Ik denk in de nacht naar zondag vooral het noordoosten, dat het daar al sprake is van lichte vorst. Maar de nachten daarna op uh, grote schaal in heel Nederland. En dan kan het zo min 5, min 6 al. Zo weer worden. Dus echt een andere koek. IJs. Precies. <laughs> Willemijn Hubert. Zo, onze wetenschapsgast. Nu verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zaten 70 kilometer file in totaal. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste file staan in de randstad. Twee files vallen, vallen op en die staan in het noorden van het land... op de A6 Emmeloord richting Jouren voor Knoppen Jouren... vier kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Daarna ook een file op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... voor Knoppen Jouren vier kilometer. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. En daarin houden we ook ontwikkelingen in de wetenschappen bij. Vanmiddag de gast is hier natuurkundige Yves Rezes. Welkom. Hallo. En jouw oog viel deze week op een bijzondere katalysator. Ja, ik las uh, zaterdag zo'n berichtje in de, uh, in de krant. En dat was... Uh, methanol laptop komt een stukje dichterbij, een stapje dichterbij. En vonden vond het wel een uh, opmerkelijk bericht. Want op, uh, op het eerste gezicht denk je dat die twee niks met elkaar te maken hebben. Wat bleek nu? Het bleek dat een, uh, een aantal chemici uit Duitsland een katalysator ontwikkeld hebben... waarmee je waterstof kan maken uit methanol En die waterstof kan je weer voeden aan een brandstofcel... Uh, dat is in feite een, een, een cel die, uh, die direct energie of stroom maakt uit uh, waterstof zonder dat, uh, dat er een motor aan te pas komt. En die kan je dan weer. Uh, daar kan je weer bijvoorbeeld je laptop of je, of je mobiele telefoon op laten draaien. En, en betekent dan dat die daar ook langer op draait of dat je niet meer hoeft op te laden? Of hoe, uh, wat wat heeft dit bronnen. voor effect? Nou, het is, het is wat, wat ik vooral bijzonder vond. Het is vooral een andere energiebron. En uh, wat ik er vooral interessant aan vond. Dat is dat je. Het laat gewoon in feite de kunde zien van, van die chemici. He, want dat je methanol uh, kan omzetten in waterstof. of kan kraken tot waterstof. dat was al bekend. Alleen die reactie, dat gebeurt bij veel te hoge temperatuur. Het is helemaal niet efficiënt. Dus wat die chemici gedaan hebben. dat is een katalysator ontwikkeld. En dat is in feite een metaalatoom. Uh, aangekleed met een paar chemische groepen. Die fungeren als een soort grijparmen. En wat die katalysator doet, die kan heel efficiënt zo'n methanolmolecuul in een houtgreep houden, vastpakken in een houtgreep. Het wordt daardoor daarna aangevallen door een watermolecuul. Bam. Eerste keer, Het verliest twee waterstofatomen, het eerste waterstofmolecuul. Vervolgens wordt dat product instabiel, verliest nog eens twee waterstofatomen, tweede waterstofmolecuul. En dan gaat het nog een keer zo door. En, en betekent dat dan, ja goed, domme vragen bestaan niet, maar misschien is het in jouw ogen wel een domme vraag dat er in iedere laptop zo'n katalysator moet komen... of is dat een proces wat daarvoor zich al afspeelt? Nou, je kunt je voorstellen, ik weet zelf niet hoe groot die brandstofcel is... maar je kunt je voorstellen dat, dat in feite die hele brandstofcel... Uh, waarin je wat methanol pompt, uh, dat dat de grootte heeft van bijvoorbeeld een batterij. He, maar dat, je moet het zien als uh, dat dat uh, het stopcontact uh, vervangt. Het is de energie die nodig is. Uh, je kunt het ook gebruiken als een generator bijvoorbeeld op ver afgelegen locaties... waar geen stroom is en bijvoorbeeld ook geen uh, zonlicht. Daar zou je generatoren kunnen maken die draaien op, op methanol. En, en dat is dan ook duurzamer, neem ik aan, als ik jou zo hoor? Nou ja, duurzamer weet ik niet. Uh, dat, uh, kijk, het is in ieder geval duurzamer dan als je, het zou laten, als je een generator hebt... die je laat draaien op benzine. Maar die methanol die komt ook ergens vandaan. Dus het hangt er maar helemaal van af hoe... Uh, ja, hoe je aan die methanol komt. Als je aan die methanol komt door een heel onduurzaam proces. Ja, dan, uh, dan is het zeker niet duurzaam. Maar als je die methanol netjes opwekt op hem. Ik neem aan dat daar ook nog gewoon vragen zitten. Maar dat, uh, dan heb je het heel erg over de toepassingen. Van de... Ja, en dus we hebben nu het systeem en de toepassing zal vast nog wel even op zich laten wachten, als ik jou zo hoor. Ik denk het wel, hè. dit is gewoon echt fundamenteel onderzoek. En uh, wat, wat, hè, je kunt je voorstellen, wat nu moet gebeuren, is het proces moet efficiënter. Uh, Gaan. En die chemici die hebben natuurlijk al heel veel geleerd. Ik had het net over hoe dat, dat molecuul vastgepakt wordt. Op basis hiervan kun je gaan bedenken van weet je wat, als ik, dat, als ik nog deze groep eraan zet... dan wordt dat molecuul nog net zo vastgepakt, dan kan dat watermolecuul er beter bij. En dan gaat die reactie efficiënter, wellicht. Dus dat zijn de volgende stappen die gedaan moeten worden. Het proces moet efficiënter en uh, misschien komt het dan ooit nog eens terecht in een laptop. Maar dat, uh, dat, kan. dat is toekomstmuziek. Denk het, ja. Yves Reeses, dus dank voor jouw uitleg. Graag gedaan.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 Beeld to last, Melee hoorde u. Jeroen de Jager is vanmiddag op basisschool De Blauwe Lijn in Amsterdam... om daar te praten over de CITO-toets. Wel of niet de resultaten openbaar maken. Die discussie is uh, gestart, naar aanleiding van de staatssecretaris van Onderwijs. In Amsterdam gebeurt het al jaren door scholen, door alle scholen. Hè? Volgens mij, Jeroen, vertelde jij... Ja. Sinds uh, begin van de eeuw, zal ik maar zeggen, uh, het is in Amsterdam-Noord begonnen... en nu is het officieel sinds 2007 dat de gemeente ook een, ook een gids publiceert... jaarlijks, waarin al die scores terug te vinden zijn. Klopt. En nu ben jij op een school, maar het is al uh, bijna vijf voor vijf. Moeten die arme kindertjes niet naar huis, denk nee, ik dan? basisschool, brede, brede school, naschoolse opvang, voorschoolse opvang. Dus ze zijn nog aan het koken hier een beetje. Dus er gebeurt nog wel wat hier op school, vandaar uh, dat geluid. En, uh, nou ja, hoe, hoe, hoe, waar heb jij eigenlijk, uh, want je hebt kinderen Lucelle, uh, gekozen ja. voor uh, een school vanwege de sfeer of vanwege de CITO-score? Um, uh, vanwege de sfeer en ze zijn er niet dol op CITO-toetsen, kan ik je zeggen. Dat heeft bij okay. ons ook wel meegewogen. Dus de CITO-score niet direct als eerste nee, argument? Nee, zeker niet. Um, Marga van, van Rey, u bent hier directeur op de Blauwe Lijn. Um, hoe kijkt u aan tegen die discussie? Trouwens, laten we even hier kijken, want hier ligt het boekje trouwens voor ons. Hè? De kwaliteitswijze. De kwaliteitswijze, ja. ja hè? En um, um, daar staat u ook in met uw school op de Blauwe Lijn. Daar zijn ook in. Dit is de kwaliteitswijze van vorig jaar. De gemeente Amsterdam geeft al een uh, aantal jaren... maar sinds vorig verleden jaar een heel mooi boekje. Allerlei informatie over scholen. En daar staat al meer in dan alleen de CITO-score? Ja. Daar staat ook in uh, wat uh, de schooladviezen waren... wat we met de kinderen na... De basisschool, hoeveel jaar ze op de voortgezet, hoe ze het daar doen. Daar staan de tussenopbrengsten in, staat het oordeel van de inspectie in. Want die CITO-scoren alleen, hoe kijkt u daar tegenaan? Dat geeft een, een beeld van het kind van de school, maar dat geeft niet het totale beeld. En dat is ook niet eh, zaligmakend en allesbelangrijkst. Ik denk dat eh, op dit ogenblik de cito score veel te veel aandacht krijgt. En het gaat om het hele verhaal van de school. Wat is de leerwinst, wat heeft de school met elk kind bereikt... Um, hoe gaat het verder met het kind en niet alleen die ene CITO-score. Weet u trouwens van de scholen hier in de omgeving wat hun score is? Op dit ogenblik nog niet, want we zijn natuurlijk... Nee, maar van vorig jaar? Hè? Van vorig jaar wel, want dat staat hier ook in. En wij zitten ongeveer allemaal in dezelfde range. En ziet u dan dat ouders bijvoorbeeld kiezen voor de school... waar de CITO-score het hoogst is? Nee, dat merken wij op dit ogenblik nog niet. De ouders kiezen heel erg voor de school omdat ze de school kennen omdat ze de sfeer goed vinden, omdat ze daar verhalen van hebben gehoord... of omdat ze al eerder kinderen op school hadden gehad. En bestaat het gevaar dat door die discussie, hier is het dan niet zo... maar je ziet de andere scholen, ik ken in Amsterdam-Noord wel zo'n school... Ook, die echt een aanzuigende werking heeft vanwege die hoge cito score ja, dat gevaar bestaat er. En ik vind dat heel slecht, omdat een CITO-score niet alles over een school zegt. Dus op het moment dat je daar alleen maar op gaat focussen... dan gaat iedereen ten eerste rondshoppen langs... wat is de beste school tussen aanhalingstekens. En daarna zegt dat niet alles. Dus dat wil helemaal niet zeggen of het dan ook heel erg goed met dat kind gaat. Nee. Dus en dat is al niet te min, toch openbaar maken, al ja. die cijfers? Ja, nou, in ieder geval de CITO-eindtoets. Ik ben niet voor al die kinderen, dat vind ik verschrikkelijk... want het gaat toch om privégegevens van kinderen. Maar nee, laat maar wel, de school, schoolgemiddelde... Nee, daar ben ik zeer voor. Laat iedereen weten wat we bereiken, wat we gedaan hebben, wat de stand is. Want uiteindelijk kun je je als school toch wel onderscheiden, ook los van. Ja. ja, inderdaad. En in de hoop, in de verwachting, ga op zoek naar meer informatie op de scholen. Ga kijken op die scholen en uh, laat daar je oordeel over. Oké. Okay. Nou, gaan we direct ook even de ouders interviewen. Dat hebben we een beetje al gedaan. En dus horen wat zij ervan vinden. En of zij daarop selecteren. Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Komend uur in het Radio 1-journaal. Meer over Rasmussen, de voormalige Rabobank ploegrenner. Hij noemt namen, veel, veel namen... van degenen die hem doping hebben verstrekt... wie nog meer doping hebben gebruikt in de Raboploeg. Straks meer dus na het nieuws van vijf uur. Tot zo.